Het aantal sterfgevallen door q korts is gestegen tot 15. Dat blijkt uit een overzicht van het RIVM. Acht van de 15 sterfgevallen zijn van dit jaar. Het gaat om patiënten die ook andere kwalen hadden. De epidemie die drie jaar geleden vooral rond Brabantse en Gelderse geitenboerderijen uitbrak, neemt nu af. Bij 4000 mensen is q korts vastgesteld. De meeste hebben er nauwelijks last van gehad. In onder meer Amsterdam en Den Haag is voor daklozen de winterregeling ingegaan. Dat betekent dat meer daklozen de nacht kunnen doorbrengen bij het Leger des Heils. Ook hoeven ze zich niet meer te legitimeren om een bed te krijgen. In Amsterdam zijn 80 extra bedden neergezet en in Den Haag 20. Ook in andere plaatsen heeft het Leger des Heils de capaciteit uitgebreid. Het aantal bedden is gestegen van 470 tot 700. Defensie haalt tientallen vliegtuigmotoren terug die in de jaren 80 en 90 zijn uitgeleend aan musea en scholen. Dat gebeurt nadat bij een motor van een F-104 Starfighter licht radioactieve straling was gemeten. De type motor bleek na onderzoek bovendien asbest te bevatten. Defensie verwacht dat er geen gevolgen zijn voor de gezondheid van mensen die er op de scholen en de musea mee in aanraking zijn geweest, maar neemt het zekere voor het onzekere. De gevechtsvliegtuigen waar de motoren in zitten zijn niet meer in gebruik bij defensie. Op de EK-korte baan zwemmen hebben de Nederlandse estavettezwemsters... hun titel op de 4x50 meter vrije slag geprolongeerd. Inge Dekker, Femke Heemskerk, Hinkelien Schreuder en Ranomi Kromowidjojo Widjojo hielden de concurrentie ruim achter zich en bezorgden Nederland zo het derde goud. Eerder was er al goud op de individuele nummers voor Ranomi Kromowidjojo Widjojo op de 100 meter vrij en Inge Dekker op de 50 meter vlinderslag. Dan het weer in Zeeland en op de Wadden op hagel of sneeuw. Temperatuur zakt snel onder het vriespunt. De rest van het weekend droog, weinig wind in ongeveer 2 graden. Dit was het NOS. Zandvoort, Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij, jij beleeft het. het. CFM in 2010 al 20 jaar live. live. CFM. Met, Met nu. Zie het. We are coming to you.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 Five, four, three, ...staat jouw radio over... ...CFN Zandvoort. Mijn naam is DJJK... ...en we trappen af met deze heerlijke plaat... ...van Max van Jelly, Futuring Maxi. Onmiskenbaar Sound, ...look into your heart. Nou zeg je, hé, hey, dat is toch al... Nou, ...een oud plaatje? Helaas, dit is dan weer... ...de nieuwe remix van Digital Lab. Ontzettend lekker. Je zult dan waarschijnlijk ook nog wel voorbij horen komen... ...in zowel de set van mij... ...als van onze enige echte DJ Dion Sydney. Kortom, nieuwe muziek hier bij Seattle. Jouw CVM Zandvoort. En wat hebben we nog meer vanavond in de show? Nou, natuurlijk hebben we onze enige echte Twitter-rubriek: Tweets Beats. We gaan eventjes kijken wat alle DJ's te mailen hebben. Waarschijnlijk komt er ook nog een nieuwtje voorbij over A State of Trends. Wat is er de laatste jaren gebeurd daarmee? Let in Lovers is ook altijd lekker vrolijk. Toch wel uh, lekker met uh, die koude temperaturen dat er een beetje, uh, ja, een zomerse uh, sfeer hangt. het in de house. Dat klinkt ook altijd gezellig. En ja, toch zo'n fout feestje. We moeten er toch nog eventjes bij doen. Turn up the base. Wat dat is. Je hoort het natuurlijk straks hier zo bij CFM Zandvoort. Ja, zie het zou so zie het niet zijn als we rond de klok van 10 voor 10. Tien... Geen partykei zouden hebben met onze enige echte DJ Dion niet, dus hij zet alle hete feestjes voor dit weekend op een rijtje. Onze mailbox, hij staat vanavond ook weer open. Zie je het uitzien. Zie je? Zie je FM Zandvoort? Ongelooflijk wat die kou allemaal met je doet. En natuurlijk heel veel muziek. We daar heel van deze Nervo met Irresistible. Maar dan in de Chuckie remix. Jordy hier op jouw FM Zandvoort. Dit is het. Is dat een gezelligste tijd van het jaar? Allerlei leuke dingen komen deze winterse maand op je pad. Zoals Sinterklaas, Kerstmis en natuurlijk uit de Nieuw. Maar tussen al deze gigantische leuke feestdagen door... ...zit er nog genoeg zaterdagen voor allemaal andere leuke dingen. Namelijk de eigen clubavond van Let in Lovers. Iedere zaterdag in de vaste thuisbasis Club V. In Rotterdam, zoals je waarschijnlijk wel weet. Op de zaterdagen van 4, 11 en 18 december weet jij in ieder geval waar je al moet zijn. De gele man december staat weer in het teken van Letten Lovers. En zij is ook enorm trots op haar eigen clubavond in Clubby. Een avond vol verrassing uit iedere hoek van de club. Superieur entertainment zoals je nooit meer ziet tijdens het stappen. Sexy bar personeel dat altijd voor je klaarstaat. De leukste en vooral mooiste mensen op de dansvloer. En natuurlijk, last but not least... Dikke zomerse in trommels uit het enorme geluidssysteem. Nou ja, dat klinkt natuurlijk altijd goed. Stappen op zaterdagavond. Hoort leuk te zijn en Latin lovers sluiten handen in één met een cluffy om daar speciaal voor jou alles aan te doen. Een avond dus vol klasse en spektakel. Daar kun je vooral verwachten van Latin lovers. Beleef het gehele circus dus iedere zaterdag van 10 uur. Dan zijn de deuren voor het heerlijke warme VKV al voor jou geopend voor een heerlijke drankje. De eerste artiesten zullen je opwarmen met zwoele en sexy house platen in de stijl van Let and Lovers. Tot aan de intro die nog steeds iedere week kippenvel bezorgt bij de mensen. Wil je dit graag meemaken en ook met de kriebels in je buik staan tijdens het openingsmoment? Zorg dan dat je er voor 12 uur binnen bent. Het nieuwe VKV heeft speciaal voor de trouwe fans een nieuw leuk item voor jou en je vrienden. ...vriendinnen of collega's het Dine and Dance Arrangement. Want voor maar 19,50 euro per persoon kun jij kennis maken met de nieuwe keuken van het VKV... ...en je hebt meteen toegang tot de clubavond. Je hebt dan de keuze uit diverse drie gangenmenu's met specialiteiten van Amerika, Japan, Mexico en Italië. Het VKV is geopend vanaf 7 uur en wil je graag reserveren? Stuur dan een mailtje naar reserveringen.vkv.nl Tot zover dit nieuwtje over Latin Lovers Club Night in Club V... Tijd voor een nieuwe muziek. Wat dacht je deze? Van Kylie Mesh. En ja, de bekende sound van Eco zit er ook in. Want die doet ook gezellig mee. Glasses Malone. Dat is de andere naam. De track Club Certified. Ga je ongetwijfeld veel horen. Meestal in de Club uh, Edits. Maar wij kiezen ervoor. Voor de en Wild Remix. Hier natuurlijk op jouw c antwoord. Tot 12 uur. Is het altijd grootste dansvloer? Dit is see it ...natuurlijk hier. Wij zien het op jouw ZWM's antwoord. Tijd voor het volgende nieuwtje. Defected in de House komt nog één keer in Panama... ...met niemand minder dan Sandy Riviera. Zet een dikke cirkel in je agenda om zaterdag 11 december... ...want Defected in de House komt terug naar Panama. Na de laatste stijf uitverkochte editie van Defected in Panama... ...kan iedereen nog één keer dit jaar genieten van deze geweldige avond... Als main headliner wordt de derde keer Sandy Riviera ingevlogen om een maar liefst drie uur durende set te geven. Sandy Riviera, bekend van de track Freak, is wederom razend populair vanwege zijn nieuwe waanzinnige remix van Haiku, Welke hij samen met Ray onlangs uitbracht. Je kunt uh, natuurlijk uh, kijken op internet uh, bij de YouTube-kanalen voor uh, het filmpje. Naast deze internationale topper mogen ook de talentvolle Andy Daniel uit uh, de UK Defected Records uh, en Nederlands-Gross Biggie Begovietje hun gang gaan tijdens deze Defected. Becky gooit momenteel hoge ogen met zijn nieuwe superhit Smells Like Teen Spirit, die ongetwijfeld voorbij zal komen op deze avond. Deze track heeft hij samen met René Ames uh, gereworked, om het zo maar even te melden. En is uh, ja, vanaf de 30ste verkrijgbaar op Spinning Records. Tot slot maken Brothers in the Boot hun eigen feestje in de studio. Zoals altijd is deze defected avond weer van zeer hoog niveau en een must voor alle defected fans. Zorg dat je erbij bent om het partyjaar met Defected in stijl af te sluiten. Vanaf vandaag zijn de kaarten te kopen op www.panama.nl of bij een Primera of een free record shop. Maar wees er snel bij, want tijdens de laatste uitverkochte editie van Defected in The House... ...hebben we wederom veel fans een leur moeten stellen. Get ready to be Defected! Ja, nog eventjes wat over Sandy Riviera. Deze Amerikaan is al jaren actief als producer en DJ en heeft al vele houseklassiekers achter zijn naam. Dit zal wel onder zijn eigen naam Sandy Rivière, maar ook onder aliasen als Kings of Tomorrow, Tom Comedy en Auri. Een van zijn bekendste nummers is natuurlijk Freak. Sandy Rivière is de vierde van het Defected label... die een best-of-cd heeft uitgebracht... en zal daardoor precies weten wat Defected in de House bij Panama nodig heeft. Nou ja, de andere DJ's die hebben weinig intro ook nodig. Dus zorg dat je erbij bent. Op 11 december, nog ja, de laatste maand van het jaar... Kaarten kun je ook nog over via P Logic. Nou ja, hoe dat weet hoe dat werkt, dat weet je ongetwijfeld al. Een leuke bootleg die ik tegenkwam! Swedish House Mafia. Masters at work! En fateless. Als je de tracks Work in en Knas combineert, dan krijg je deze gigantische bootleg. En ja, ik kon hem jullie niet onthouden. Speciaal hier op Radio 7. Deze geinige bootleg. Dit is hier tot aan 12 uur met straks onder de klok van tien voor So use the man who come to sweep my yard, the yard man. I like that broomstick you carryin'. Yes baby, I like it. Oh, so use the man who come to sweep my yard. The yard man. I like that broomstick you carryin'. Leave me you better Get No Sleep Ja, ik had nee, het, nee, nee, dat, nee, nee, dat was even een rol. Ja, ook, maar ja. Als je hier knast bedrijft... Nee, bereid, deze draaide ik heel veel in uh, spokies. Maar deze plaat, ook de, de bootleg met uh, Mustard at Work en Fateless. Hoi. Vind je dat wat? Of, uh, is nee, een... ik, blijf, ik blijf het origineel uh, Jij ja, bent toch meer de buiker het origineel. Ja. Oké, okay, nou ja, ieder zo zijn keuze. Ik vond ja, deze ja. ontzettend grappig... Uh... ja. Ik, uh, ja. Misschien wil ik hem een paar keer goed luisteren en uh, ja, ga ik hem vanzelf wel goed vinden. We gaan hem gewoon vaker voor jou draaien, gewoon ja. voor jou. Hé hey Dennis, uh, ja, jij bent wel een beetje van de trends, dus dan ken jij ongetwijfeld wel a state of trends. Ja, dat waren een van mijn eerste vinylplaten-samplers uh, van okay, uh, 2004. 2004. Ik tot... het yes, ik, zie de, ik zag je het scherm al opzetten, ik denk dat dit komt bekend voor. Ja, ik wel pak even het persbericht erbij. Lijkt wel een van mijn oude platen, hoe ze... Nou, dat kan heel ongetwijfeld kloppen, want 2004 tot 2009. Al die jaren komen in een limited edition 12 cd-box. Zo. Zes edities van Armin van Buren populaire A-State of Trance compilatieserie. Verzameld in een speciale box. Nou ja, voor onder de kerstboom, Dennis, denk ik. Ja, ja, ik ga de... Of in je schoen. Ik ga de kerstboom. Moe doen, je, moet je wel een grote schoen hebben voor al die cd's. Ja, ja. Een echte must-have en collectors-item voor iedere trends-fan. De... S, uh, A State of Trends uh, box neemt je mee langs de Trendsound van de afgelopen jaren en sleep je mee in het ware A State of Trends geluid. A state of trance, vier magische woordjes met vele betekenissen. Allereerst is het de euforische of hypnotiserende state of mind. Diezelfde staat uh, zal de luisteraars van Armin van Buren's wekelijkse radioshow... A state of trance niet vreemd zijn. De show die al bijna 10 jaar en 500 episodes... ...wekelijks 15 miljoen luisteraars het beste uit de trance en progressive voorschotelt... ...is echt niet de, het enige. Het zijn niet alleen de wekelijkse shows of releases... ...van de gelijknamige A State of Trance label die ze betovert. Ieder jaar selecteert Armin de beste tracks van dat moment... ...en mixen met nog niet uitgebrachte exclusieve platen. Het resultaat is de jaarlijkse A State of Trance mix compilatie... ...die ieder jaar een wegbaant door hoge kwaliteit trance De award winnende serie is al sinds 2004 een begrip in de trance scene... ...en zal dat in de komende jaren ook zeker blijven. Na zes succesvolle edities van de A State of Trance serie presenteert Armada Music... Nu dus een exclusieve, gelimiteerde AState of Friends box met alle, ja echt alle edities van 2004 tot 2009. Deze uh, box brengt zes jaar en herinneringen met zich mee. Een must have, zoals we al zeggen. Ja, zullen we eventjes een paar namen opnoemen. Uh, Dennis, uh, zie jij wat leuks bekendst, uh, ertussen staan? Even kijken, ik zie hier... Uh, even kijken... Mike presents Fascinated Totally Fascinated op uh, disc 2 uh, Even kijken Wat zie ik nog meer? Ik zie 3 Drive staan, ik zie Airwave Ik uh, zie uh, Ocean ouwe, Lab Allemaal van die oude transhelden Weet je, Burned With Desire van, van uh, Armin van Buuren Met uh, Justine Suiza Ja, ik zie Armin van Buuren Shivers ja, uh, ja. Uh, Sophie Sugar, Call of Tomorrow Marke, Cosmic uh, String Marcus uh, Marcus Schultz, ja, uh, yeah. Max Graham Gabriel Dresden nou, ongetwijfeld Andy, wat er hier allemaal Andy Moore, op staat. die Moore, daar draaide hij ook heel veel platen van. Ik denk als je deze cd opzet, dat je ze allemaal terug uh, herkent. Nou, ik denk dat ik zo mijn allereerste dagen bij uh, CFM uh, weer uh, terug ga horen. Dan. Want uh, ja. Uh, ja, toen had ik net die, uh, die, die platen, toen begon ik net met het vineel te draaien. Ja, nou, ik zie hier echt is, leuke namen tussen staan. Armin van Buren, Control Freak, Sander van Doorn remix, Dat was ook uh, toen. Toen begon ik Sander van Doorn echt uh, heel goed te vinden. Dat was dus ook een beetje zijn begin dagen naar de, de roem. Oké, okay, nou ja, dus uh, we kunnen jou ontzettend blij maken met, uh, met zo'n CD-box. Ja, ik uh, zal de kerst... Uh, ik Helaas, ik heb hem hier niet voor je liggen. Nou ja, ja, goed. Uh, schrijf op je verlanglijstje, ja, ik, ik zal het gelijk erbij pakken. Ja, ik uh, schrijf maar even op. Hey Dennis, heb je al gekeken naar de feestjes trouwens? Even iets anders uh, voor deze week? Uh, ja, ik heb wel even gekeken. Er zijn wel aardig wat leuke feestjes uh, in deze koude winterdagen te vinden. Ongelooflijk het gaat zo meteen nog sneeuwen ook, zeg Ja, ik, ze. zit, ik zit er niet op te wachten. Ja, ik zag jou al met je moemboet aankomen hier. Zo, dikke ja, winterjas, ik denk, met op. Uh, voorkomen is beter dan genezen. Voor die gevroren tenen. Straks moeten we vriezen mijn tenen eraf. Daarom. Ga maar een lekker plaatje draaien. De nieuwe van de Shapeshifter, She Freaks. Hoi natuurlijk hierbij op jouw 7-Empels Antwoord. Dat zeg ik, She Freaks. Tot aan 12 uur is dit Sears met straks, na de klok van 10, een ongelofelijke, lekkere live set van de one and only DJ Theo Sidney. Dit is Antwoord's grootste dansloor. Dit is. Sears. Shifters met G-Freaks. En ja, we hadden het net over A State of Friends en gelijk komen er allemaal leuke mailtjes binnen van... Oh, dat herkennen we nog wel, die bekende sound. Ja, helemaal lekker, helemaal goed. Maar de bekende sound, die kom je natuurlijk ook tegen bij Turn Up The Base. En ja, wanneer gaat dat plaatsvinden? 18 december in de Panama in Amsterdam. Op zaterdag 18 december staat de laatste Turn Up The Base editie van dit jaar in Panama... Na het mega-succes van de afgelopen 2010-reeks in Panama. Met als hoogtepunt het spectaculaire live-optreden van Ray en Anita. Ook wel bekend als gewoon Toon Unlimited... In oktober wordt er deze editie wederom uitgepakt met special guest Tony Scott. Maar liefst live. Oude tijden herleven met deze absolute topper op het gebied van dance-music uit de jaren 90. Vooral alle house-classics uit het begin van de jaren 90. Ja, is Turn Up The Base in uh, Panama de plek waar je moet zijn? Van Felix, Don't You Want Me en JD, Plastic Dreams tot Jungle Brothers, I Will House You en Joe Smooth, Promise Land. Ja, Speedy J, Pull Over en Human Re Resource komt ongetwijfeld voorbij. Plus al die dikke tracks waarvan je de titel of het artiest misschien niet meer weet. Maar maak je geen zorgen. Ze komen hier allemaal voorbij. Het feest der herkenning. Wie is er niet groot mee geworden? Ja, ik ben er zeker groot mee geworden. Want ik heb ze, mijn ouders die hebben zelfs een hoop van, uh, van, die, van die turn up the base uh, cds Ja, en ze blijven tijdloos eigenlijk. Ja, ze zijn echt leuk. Als je een keer ik, brak bent. Als, te... nou, toen ik ook... Uh, ik was nog een jochie van vijf. zat achter in de auto. En dan hoorde je gewoon van die zware weet je. Nou, Dat vond ik helemaal geweldig. Ik denk dat ik daarom ook uh, een beetje... Besmet ben met het virus, met het house virus. Want ja, dat, vroeger was dit house, dit was house. Ja, nu klopt. heet het nu heet het rave en old school, maar het was toen house. Heette het gewoon. Ja, het had heel uh, veel verschillende invloeden. Ja. Maar ja, zoals je al zegt, history of house. Na het disco tijdperk groeide een hele generatie op met house. Zo'n 22 jaar geleden dansen de voorroede ineens op een nieuw opwindend en elektronisch geluid. De cd-verzamelreeks Turn Up The Base bracht dat nieuwe geluid naar het grote publiek. Tussen 1989 en 1993 verschenen er in totaal 25 afleveringen. Elk kwartaal een nieuwe compilatie. Ook ging Turn Up The Base als avondvullende show met dj's en danseressen het land in om het housegevoel te verspreiden. Alle klappers van toen zijn inmiddels klassiekers. Ja, wil je, wil je kaarten kopen? Ga dan naar Pay Logic. Ja, en je kunt ook nog kies je classic en win. In de week voorafgaand aan het evenement, vanaf 13 december, kun je dagelijks kaarten winnen voor dit evenement. En maak je kans op een Panama VIP-treatment tijdens kies je classic op Radio Decibel. Oh, ja, dat heb ik eens gehoord. Dan kiezen ze twee klassieke platen uit en dan mag je kiezen... ...welke je wilt horen. Oké, okay, ja. Ja, ik, ik moet het toch zeggen... ...gewoon dus... ...wil je op zaterdagavond... Uh, ...van 9 tot uh, 10... ...luisteren naar Radio Decibel... ...ja, CFM is natuurlijk ook ontzettend gezellig... ...maar ja, daar maak je toch vooral, wel... Vooral tussen 9 en 12... ...ja, vrijdags. op vrijdagavond... Uh, ...dan moet je gewoon luisteren zeggen we... Dus ...afstemmen, vaste uh, branden die zender... Uh, ...maar ja, voor de turn up the base kaarten... ...altijd leuk natuurlijk als je die kunt winnen... ...dus... ...hé, hey, maar Dennis... Ja. ...deze plaat die je toevallig in jouw heeft ziet... Burning Love oh. van Critical Mass. Dat is ook een klassieker, hè? Ja, absoluut. Ongetwijfeld. Hey, maar ja, een andere klassieker zou ik haast kunnen zeggen... Het is uh, Paul Elstak. Ja, in een nieuw jasje. In een nieuw jasje, Ter, nou ja. pro ter promotie van... De de nieuwe, de van Nieuw Kids. Ja, eigenlijk zeg ik ook... Ik Paul Elstack, hij hoort er misschien niet bij, maar, maar toch ach. ook wel. Daarom hier. De nieuwe van DJ Paul Elstak. Dat zeg ik. Zometeen, tweets en beats! Hier op jou zien we in Zandvoort. Zandvoort's grootste dansvloer. Weet je ook af en toe een lekkere foute plaat? Ja. DJ Paul! DJ Paul! Wel, DJ Paul Elzaak, Futuring the new so, kids. Ik heb weer zoals voor nou het slopen hakken, joh, ook. Ja, je krijgt het er wel lekker warm van. Zo. So, dus dit is, dit is gelijk een mooie plaats voor alle koude winterdagen. Haal je Aussie maar weer tevoorschijn. Trek je, je Nike's maar weer aan. En gaan, zeggen we dan. Dennis, heb jij gekeken? We gaan gewoon even twitteren. We gaan weer even tweeten. Alle tweets en beats op een rijtje. So, en volgens so, mij gaat... Gaat het nou over uh, eten bij alle DJs? Ja, yeah, chocolate Puma. Die schrijft naar Late back Luke. Eatback Back Luke. <laughs> Snack DJ's. Ja, en Quintino die uh, zit al richting uh, Chocolate Puma met chocolate tuna. Ongelooflijk uh, wat, wat ze allemaal verzinnen. Afritzi uh, zie ik er al voorbij komen. <laughs> Bart Mora. <laughs> Mark Snyd. Ze, ze, ze hebben hier allemaal iets uh, te pakken. En gaat DJ over. JK. Mee. Nee, nee, nee. Helaas, helaas. Maar uh, wat zien we nog meer uh, deze week uh, voorbij uh, komen bij uh, de tweets, uh, Dennis? Uh, Alex van Alf, even niet storen nou. We de maan aan het claimen. Oké, okay, en uh, ja, Proc en Fitch bijvoorbeeld, die, uh, die realiseren zich uh, nu pas uh, op welke terminal uh, ze vliegen. Nee, ze weten het niet. Of ze weten het niet. Maar gelukkig met een iPhone. Dank Deze dus. de hier voor de iPhone. Ja, ja, ja. Deventort, die schreeuwt uh, keihard Miami. Dus die zal wel in Miami aan het draaien zijn. Uh, DJ Paul Elstak, moet ik uitgerekend draaien op de enige plekken in Nederland waar het sneeuwt? Hoop dat het meevalt. Dak gaat er zeker af, wel koud. Ja, ongetwijfeld. Met nou, een galen koppie. Ons, ons dak was er al af, in ja, geval. Ja, dacht het wel. En uh, ik zie hier ook uh, van en... George Anthony een uh, tweet binnenkomen, een vriend van de show. Waar zit de volumeknop van Jennifer Uwank, uh, The Voice of uh, Holland? Ja, dat is ook op tv, hè? Hele, uh, ja, was dat een hele sensatie. Was dat een sarcasme of uh, echt van... Dat seten? was een sarcastische, ja. Oké. Okay. Een beetje irritant okay. uh, dus. Uh, Tristan Gardner, die promoot een nieuwe plaat van hem. Er is een teaser, die komt 8 december uit. Hij heet Tristan Gardner featuring Paulina Fallin. En ik zie hier een kleine link. Moet je maar even, als, je, als je hem in je tweetrap zit, moet je even kijken. Een, een, een teaser is er dus. En die komt 8 december uit. Dus dat houd, is al, altijd leuk. Tristan Garner vind ik ook een hele goede artiest. Zorg ook dat je cascade op je Twitter hebt zitten. Want die zegt... Holiday cheer is gratis muziek. En ja, hij doet een 10 euro linkje erbij met gratis muziek. Oh, de, daar, daar dat houden is al, wij wel van. Die gaan we zeker opzoeken. Want er zitten altijd leuke plaatjes tussen. Wolfgang Kartner die zegt heel verrassend... I'm on a plane een airplane. Hooray! Nicky Romero is onderweg naar de naar de sportschool met uh, Jorik van der Pol en daarna gaat hij uh, de Yearmix uh, van 2010 maken. Ja, die uh, zit er ook wel een hoop DJ's uh, al aan te komen, de Yearmix. En gaan er <laughs> ook nog bootlegs uh, vrijkomen, Dennis? Nou, al die DJ's die gaan altijd... Uh, Eind van het jaar, hè? Ja, alle bootlegs en mashups uh, geven ze weg in één pakket. En, en geloof me, dat, moet je goed in de gaten houden, want er zitten echt een hoop leuke dingen tussen. Ja, en... er komt er nu uh, een... Chocolate Puma, <laughs> na al dat gesnack vette Le Crump. Dus dan neem je een Rennie D. <laughs> Rennie D, oftewel Lenny D. Chocolate... Voor de mensen. En een ontzettend echt DJ Raymundo, die heeft er ook nog een mooie naar Chocolate Puma. De Snoopman, oftewel de Good Man. En Steve Angelo heeft de rhyme of the year. Still I Am tighter than the pants on Will I Am Snoop in Dr Dre's Kush. Het gaat er ook weer helemaal ja, nergens ze over. Ze hebben het echt uh, met, de met de smaak ze hebben de smaak te pakken. <laughs> <Ja>. <laughs> dat is een hele mooie afsluiting van S deze tweets. Nee, nog eentje nog eentje dan. S Sander van Doorn. Pretty much spent all day at the airports having meetings and I'm now transferring to Singapore. Almost there. Only 11 hours left. Oké. Okay. En hey, dat is gelijk een uh, mooie van van Doorn, want jij hebt hem wel gedraaid. Intro, een paar keer. Wat denk je van deze measure met everything but the curl? Oh, die heb ik gezien. Jij weer wel. Zometeen, alle hete beestjes op een rij. Met de See Party Zorg dat je hem aanhoudt. Dit is hier van Intro. Als intro. Hé <hijen> hey Dennis, zaten er nog leuke feestjes? Ik nou, uh, yeah. moet heel eerlijk zijn, weinig. Weinig? Ik heb er tot nu toe maar twee kunnen winnen. Twee echt super. leuke feestjes. Nou, drie eigenlijk. Nou ja, echt leuk. Uh, ja. Nou. Nou ja, niet Ja, ja. Nou ja. Ik doe er maar drie. We houden het we maar kort nu. Ja. Hou, hou je hem kort? Oké. Okay. gaan we maar uh, wat langer draaien. Kort en krachtig. Kort en Continue, krachtig. hier, nou, We kijk. beginnen met Sappig in de Escape. Het is vanavond van 11 tot 5. prijs is 12,50 euro. Aan de deur 16 euro. Maar ik ga ervan uit dat die voorverkopen uitverkocht is. Of je moet toch echt mussel hebben. Met de line-up Brian Chundro en Santos. Dirt Caps. Delivio Livio Riven, een Aaron Gill, uh, Giuliano, Nene, D'Asil, Owen Joy, Giancarlo, Jimmy Carris en MC Jolly Good. En de kaart aan de deur zijn 16 euro. Dat heb ik gezegd. Ja, dat kan niet vaak genoeg gezegd worden. Toch? Dat is eigenlijk nog duurder als op de vrijdag of uh, op de zaterdagavond. Want dan heb je natuurlijk het feest van onze vriend van de show. Framebusters. Ook in Escape. Van 11 tot 5. Uh, 15 euro. Voorverkoop bij PayLogic. Met de line-up onze vriend Raimundo. Lucky Charms Norman Soa Soares. Die bijt in uh, de percussies. En uh, MC Bunty. En in het Eclectic gedeelte Las Vegas. MC en... Bunty. Meestal is dat toch Miss Bunty? Nou, Miss Bounty. Maar. Uh... Als je het wil weten, ga je gewoon kijken. Nee. Ja. Hey, Dat is een mooie. Hey, hey. Maar het laatste Daarna, feestje dan. De Kiss in The Sand in Amsterdam van 11 tot 5. De prijs is euro. voorverkoop bij Seedance. Met een behoorlijke goede line-up. Don Diablo, Hartwell, Lucian Ford, Quintino, Michael Mendoza. En Brothers in the Boot en Zody MC. Oké, okay. klik. Tot zover de partykite voor deze week. En zometeen natuurlijk een nieuwe... Mix van DJ Dion Sydney nonstop in de mix. En Dennis, kun je al vertellen of er nog leuke platen tussen zitten zometeen? Uh, ja, Zit, uh, nee, heb je nog edits gemaakt? Heb je nog een uh, nieuwe nee, plaat? nee, nee, nee. De, ik, uh, ik had het zo druk met een... Uh, ik had het druk, heel erg druk thuis. Maar uh, uh, ik heb wel de nieuwe single van David Guetta met Rihanna. Die hoe, komt er zo who's, zeker voorbij. is that chick? En uh, ik ga openen met... Uh, ...een uh, nieuw plaat, maar met een oud sampletje. Zomaar... Zorg dus dat je blijft luisteren. Ja. Zeggen we, dat is een mooie overbrugging. Ik zou zeggen, gewoon luisteren. En, gewoon luisteren, uh, altijd goed. Nu eerst nog deze hele fijne zomerse plaat. Lekker fout. Maar we zijn toch al fout bezig met die heel zak en de... Uh, ...nieuw kids. Dus nu Esteban Calo versus Vincenzo Calea... ...en Lucia Lento, ...Fugiria in Little Italy...